2 uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Bij kerncentrale nummer 1 in Fukushima is opnieuw een explosie gehoord. De derde sinds de aardbeving van vrijdag. De oorzaak is onduidelijk. Deskundigen zeggen dat het een ander soort explosie is dan de vorige twee keren. Mogelijk is er schade aan het drukregelvat van de reactor... en dan zou radioactief materiaal kunnen vrijkomen. Volgens het Japanse atoomagentschap is er toename van de straling gemeten... die op enig moment opliep tot zes keer de toegestaande norm... Na de explosie, om tien over zes ochtends lokale tijd, daalde het weer. Medewerkers van de centrale, die niet met de koeling van de reactor bezig zijn, zijn geëvacueerd. Er zijn nog 50 medewerkers aanwezig. De Energiemaatschappij heeft een persconferentie gegeven, maar kon geen antwoord geven op de vraag hoe ernstig de situatie nu is. Met drie Nederlanders in Japan is sinds de aardbeving en de tsunami geen contact geweest. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd. Er is één Nederlander die vermoedelijk nog in het rampgebied is. Van twee anderen is onduidelijk waar ze zijn in Japan. Gisteren namen twee Nederlanders die in het rampgebied zijn contact op met het ministerie. De man en de vrouw zijn ongedeerd. Ze waren de laatste vermisten van een groep van 50 Nederlanders die volgens het ministerie in het rampgebied wonen. Staatssecretaris Bleker van Landbouw is bereid om de aanpak van de MKZ-crisis... tien jaar geleden te laten onderzoeken. In Met het oog op morgen zei hij dat hij niet zelf het initiatief neemt... maar dat hij een onderzoek zal gelasten als de getroffen boeren erom vragen. Met name die uit Kootwijkenbroek. Voorwaarde is wel dat de boeren de uitkomsten van zo'n onderzoek zullen accepteren. De uitbraak van mont en werd tien jaar geleden aangepakt... met het ruimen van de veestapel op verschillende boerderijen. Vooral boeren op de Veluwe waren het daar niet mee eens... en hadden veel kritiek op de communicatie met de verantwoordelijke autoriteiten. Dan nog het weer wisselend bewolkt bij 6 graden... morgenmiddag in het midden- en zuiden wat zon... en het wordt dan 11 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Eo. De nacht op één. Met Herbert Codé. Een hele goede nacht. Welkom in De Nacht op 1. Ja, als ze aan mij op de basisschool vroegen van. Wat wil je nou worden, Herbert? Dan zei ik meestal voetballer of uh, militair. Nou ja, goed, dat voetballen, dat heb ik heel even gedaan, maar dat was niet echt een succes. En op de middelbare school ben ik uh, op een gegeven moment aan het hobby gegaan met muziek en radiomaken. En ja, op een gegeven moment is voor mij mijn hobby mijn werk geworden. En tegelijkertijd ook mijn droombaan. Een droombaan waar ik, uh, ja, of een droom eigenlijk waar ik middenin zit. Maar natuurlijk zit ook aan iedere baan nadelen. En dat is ook aan een droombaan. Maar daar gaan we vannacht niet over praten. Want om achter je droombaan te komen is er nu een droombaanhotel. Straks een gesprek met de oprichter Huub van Zwieten. Maar eerst is een muzikale bijdrage van Bruce Springsteen. Want aan een relatie moet je werken. En dat geldt ook voor een droombaan. I'm working on a dream I'm working on a dream Yeah, the cards I've drawn So rough and dark I straighten my back in I'm working on a dream I'm working uit 2008, Working on a Dream van Bruce Springsteen. De Amsterdamse Jordaan heeft er vanaf deze week een bijzonder hotel bij. Het Droombaanhotel. En dat is niet een soort Hilton of een Van der Valk... maar een plek met alle faciliteiten om in tien dagen je eigen droombaan te kunnen ontdekken. In dit is de dag kwam de oprichter ervan, ondernemer Huub van Zieten, erover vertellen. Samen met Thijs van der Brink en Elsbeth Gutteke praten ze met hem over het Droombaanhotel. Huub van Zieten, de uitvinder van het droom, Droombaanhotel... Wat is dat? Uh, dat? Dat klinkt mooi, de uitvinder. Ik had mezelf nog nooit als uitvinder gezien. Maar de Droomaan, het Droomaan Hotel is een plek waar mensen... Uh, nou, om bijvoorbeeld terug te uh, pakken op het onderwerp wat we het net over hadden over mensen die werk doen waar ze eigenlijk niet zo'n lollen hebben. Uh, de wijkagenten die... hebben allemaal ontzettend veel plezier <laughs> nou, in hun dat werk, hebben dus we net niet, gehoord. Want... Het heeft de indruk gemaakt, <laughs> van die wijkagent. Ja. <laughs> maar goed, jij beschrijft die wijkagent als hele bevlogen mensen... en er zullen ongetwijfeld ook mensen bij zitten die eigenlijk een hekel hebben aan het werk. En wij willen heel graag uh, mensen daarvan afhelpen. We willen heel graag mensen helpen aan werk waar ze inderdaad die bevlogenheid in kunnen laten zien. Um, en dat doen we op allerlei manieren. En dat Droomaan Hotel is één uh, ja, fysieke vorm... Uh, we helpen mensen in tien dagen in een traject in dit, dit fysieke plekje in de Jordaan. Want in het Droombaanhotel kan je een Droombaanreis maken. Klopt, ja. Die Toch? reis die je maakt die duurt tien dagen. En uh, dat betekent dat je verblijft in dat hotel. Die, die hotelappartementen, uh, dat zijn uh, hele ruime luxe uh, ja, verwenappartementen. Maar van daaruit ga je op avontuur en krijg je onder begeleiding van onze coaches... Uh, ga je de Jordaan in, ga je mensen ontmoeten, ga je activiteiten meemaken... ga je uh, vrijwilligerswerk doen, ga je nou, een heel, heel traject door. En dat wordt per persoon samengesteld? Als Elsbeth met zich aan, dan maak je een pakket dat bij Elsbeth past. Klopt. Ik, ja. ik wil, wow, Het klinkt wel heel aantrekkelijk, moet ik ja. zeggen. Nee, hoewel ik mijn werk wel leuk de... vind. Ja. Maar, ja. <laughs> maar moet je je huidige baan een beetje verwend vinden? Of wat voor soort mensen meldt zich aan? Nou, om antwoord te geven op je, je vraag. Het is inderdaad iets wat op maat wordt uh, bepaald. We gaan uh, met Elsbeth kijken van oké, okay, wat is jouw situatie, wat heb je nodig? Maar bij iedereen doorlopen we wel een uh, bepaalde uh, methode... En dat zijn een, een drietal stappen die eigenlijk standaard zijn. De stappen inzicht, vertaling, actie. Dus we, we doorlopen met iedereen een vergelijkbaar proces. Maar op maat bepalen we wat Elsbet in dit geval... Ik wil uh, helemaal geen andere baan. <laughs> ja, nee, je hebt je nou net ja, nu ben je. Zit je nu ik maak tien dagen naar de Jordaan, dat lijkt me wel wat. Ja, want waarom is het tien dagen? De meeste bureaus doen dat in een dag, denk ik. Of niet, misschien twee, maar... Nou, wat je vaak ziet als... Uh, en wij doen het ook op andere manieren... Maar wat je vaak ziet is dat er toch wel wat tijd en uh, aandacht voor nodig is... om mensen echt uh, bepaalde stappen te laten maken. Dat begint al met uh, de mindset waar mensen uh, in zitten. Hoe ze kijken naar werk... Uh, om een heel simpel voorbeeld te geven, veel mensen denken dat werk in precie, uh, per definitie niet iets leuks is. <laughs> ja, ik weet Ik, ik zie geen. Nee, dat geldt niet voor ons en ook niet voor de wijk van geen het of niet, hè? Voor geen van idee. Jezelf, nee, ik vind het zelf ook okay, heel leuk met werk. Maar veel mensen denken dat werk een soort noodzakelijk kwaad is, een soort. Uh, ja, hinderlijke onderbreking van het weekend Die er nou helemaal bij. Die oh. heeft <lacht> al vijf dagen duurt. Ja, dat zijn echt legio. Je, je weet misschien wie Zaagmans is. De, nou, hele volkstammen kijken uit naar Zaagmans. Die komt op woensdagmiddag de week door midden zagen. Nou, dat betekent dus dat je werk niet echt ziet als een hoogtepunt in je week. Um, dus om mensen daar in die mindset al een switch te laten maken. Om ze anders te laten kijken naar, naar hoe werk voor hen uh, iets kan betekenen. En om ze te laten zien dat werk... Voor heel veel mensen ook gewoon echt een inspirerend onderdeel van hun leven is. Nou, is, daar is het vooral voor hoge Of mag de, de straatmaker en de Timmerman mogen die ook komen? Nou, het is voor uh, iedereen in principe. Maar wat we wel zien is dat dit soort processen bij verschillende uh, opleidingsniveaus met een andere tone of voice moeten worden uh, opgediend, zeg maar. Um, dat wel belangrijk. Je gebruikt heel veel Engelse woorden. Tone of voice, mindset. Ja, switch. Water, ja. Ja. Maar daar mag je wel gewoon Nederlands praten in het hotel. Ja, ik vergeet ze, je hebt natuurlijk geen ondertiteling bij Nee, radio, Nee, nee. nee. <laughs> ik zal... ja, het is wel helemaal in het Nederlands en het is ook droombaan hotel. Dus die Jordaan, allemaal Amsterdam. Zelfs nog met een beetje Amsterdamse accent misschien zelfs. Maar. Um, wat ik wilde zeggen is, voor mensen met een hoger opleidingsniveau... zul je anders uh, ja, andere processen aan kunnen bieden... dan mensen die op lbo mbo niveau uh, denken en handelen. Want u zegt wel van ja, veel mensen vinden hun werk niet leuk. Uh, er zijn ook heel veel mensen die gewoon ook niet heel erg leuk werk hebben. Kun je daar wat aan doen dan? Nou, dat vind ik wel grappig dat je dat zegt. Want ik weet zeker dat er heel veel uh, wijkagenten bijvoorbeeld zijn... die uh, vinden dat ze geen leuk werk hebben... Terwijl de collega van die wijkagent precies hetzelfde werk doet... en vindt dat het juist ontzettend leuk werk is. Ja. Dat is een van de inzichten die ik heb gehad de afgelopen jaren. Dat voor de een een droombaan is, voor de andere een dramabaan. Maar iemand die achter de lopende band staat of kantoren schoonmaakt... Kan je, heb je daar dan ook verschil in opvatting over of het wel of niet ja, leuk werk is? Dat is absoluut. Toch wel... ja? nee, en nee, ik heb bij ons op kantoor loopt iemand die twee keer per week het kantoor schoonmaakt... en die heeft er erg veel lol in. Dus ik heb ook liever iemand die dat met veel plezier doet... dan iemand die de, de kantjes vanaf loopt omdat hij het eigenlijk helemaal niks vindt. Ja. En het grappige is dat dat voor elk werk uh, geldt. Dus um, er zijn uh, ja, zoveel mensen, zoveel droombanen. En het is dus niet iets dat een droombaan iets universeels is, wat we allemaal uh, geweldig vinden. Want ja, wat, wat voor jou een droombaan is, is nee. voor mij misschien een dramabaan. Even, dus, even. Sorry. Nou, ik vind ook wel. Ik, ik, ik werk bij een van de droombanen voor veel mensen. Ik werk uh, met. Ik dan, ik dan aan de andere kant. Ik werk met handicapten die uh, mij therapie geeft met dolfijnen. En daar is dolfijn dolfijntrainer. Dat is, is zo'n ontzettend uh, misplaatste droombaan. Want als je ziet hoe, die, hoe hard die mensen werken. En in de winter door is het ijskoud. Dus denk als je zo met je droomhotel even... ga je een uurtje mee? Dan denk ik dat je al denkt, oké. Okay. Er zitten natuurlijk aan heel veel droombanen... die mensen dan heel erg groot denken. Dat is ook dan helemaal niet meer zo'n reëel beeld. Dus nou, ik ben ook wel benieuwd of ze misschien de... uiteindelijk... hun eigen baan na zo'n hele reis... wel weer wat meer gaan waarderen. Bijvoorbeeld, ze zijn daar koud. heel tevreden over zijn ja, ineens. Ja. Het, het idee van het Droomman Hotel is gebaseerd op een boek... Uh, wat ik heb geschreven anderhalf jaar geleden. En dat beschrijft een jongen die uh, in een tiendaagse reis... vanuit het Droomman hotel zo'n uh, proces doorloopt. En bij hem is het inderdaad zo... hij ontmoet tijdens die reis iets van veertig uh, verschillende inspirerende uh, mensen... die hem steeds nieuwe inzichten geven. En aan het einde van dat traject heeft hij eigenlijk ontdekt dat hij met een paar kleine wijzigingen in zijn uh, baan... dat hij uh, eigenlijk zijn droombaan veel dichterbij heeft dan hij uh, dacht. En hmm. dat is natuurlijk ook een hele hoopgevende gedachte. Want die 40 mensen die hij ontmoet, zijn dat allemaal deskundigen... of zijn dat gewoon mensen die in een baan zitten en vertellen over die baan? Nou, in dat boek waren het allemaal mensen die, uh, die ik daarvoor had geïnterviewd. Dat waren bekende mensen en onbekende mensen met allemaal hele verschillende verhalen. Maar hoe het in de praktijk... Uh, uh, op het moment dat mensen zo'n reis bij ons boeken, eruit gaat zien... is dat ze eigenlijk een combinatie maken tussen uh, uh, uh, uh, ontmoetingen... die wij geregisseerd hebben voor ze. Dus mensen die precies uh, iets doen wat hun droombaan is... of waar zij op een bepaald thema iets mee hebben. Gecombineerd met ontmoetingen die ze zelf organiseren. Nou ja. En daarin wordt het ook een soort uh, Truman Show-achtige uh, setting... dat je ja vaak denkt van, hey, is het nou geregisseerd of is dit gewoon mm. toeval? We gaan mensen uitnodigen om echt heel erg naar hun intuïtie te luisteren en daarop in actie te komen... Andere dingen te doen dan ze gewend zijn te doen. Waardoor ze waarschijnlijk ook veel meer dingen zullen meemaken. die ze normaal gesproken niet zo snel zouden meemaken. Maar wat, wat dan? Waar moet ik dan aan denken? Nou, zou ik een voorbeeld geven? Een toilet zonder toiletpapier hebben ze daar. Dat is een van de dingen. Dat is een van de dingen. We vinden het leuk om mensen in dat, in dat plekje waar ze tien dagen verblijven. echt een ervaring te geven die ze thuis niet hebben. En dat kan je letterlijk <lacht> nemen. Want we, uh, nou, we hebben een partner die uh, ons daarbij geholpen heeft. de toiletten die je zonder papier Kunt uh, uh, gebruiken met een, een douche. Nou, ik zal je de details besparen. Je kunt kom maar eens een <laughs> kom keer kijken. Maar het is iets wat veel mensen thuis niet hebben, wat wel een geweldig product maar is. Maar wat dus... gebeurt er dan met je als je dat meemaakt? Nou, je wordt uit je comfortzone ja. gehaald. En um, kijk, uh, volgende week komt er iemand uh, die woont in Veenendaal. Die, uh, die heeft daar in haar uh, omgeving. Uh, ja, die zit in, in een bepaalde groef. En dat, dat geldt natuurlijk voor veel mensen. In Venendaal? Met je, met je peer groups, nou ja, ook in andere plekken. Oh met je peer groups met de verwachtingen van je familie... van je, je vaste kringetje. En wij trekken eigenlijk mensen eruit... en laten ze vanuit een totaal andere omgeving... Uh, uh, ook weer totaal anders zichzelf uh, bekijken. En eigenlijk, heel erg onafhankelijk van alle invloeden... die ze in hun dagelijks leven hebben onderzoeken van wat is nou hetgene wat echt bij mij past... en waar ik echt warm van word, wat nou echt mijn droombaan is... en, en waar ik echt iets in bij te dragen ja. Voor alle mensen die nu laaiend enthousiast aan het toestel zitten... wat kost het? Nou, ik wou net zeggen, het klinkt alsof ik heel erg begeleid word... en alsof het niet voor die... Uh... Uh, stratenmaker en, en, en Jan en Alleman, allemaal zomaar te doen is. Nou, Moet je bedrijf ja, misschien wel iets meer in mee investeren of zo? Wat wij zien, want um, dit is iets wat, wat nieuw is uh, als fysieke uh, plek. Maar met uh, mijn bedrijf ben ik al tien jaar met dit soort processen bezig. En um, we hebben klanten, en dat, dat heb ik in de afgelopen tien jaar uh, hand over hand zien toenemen. Bedrijven die inzien dat het heel verstandig is om te investeren in uh, dit soort processen voor je medewerkers. Want bijvoorbeeld, nou toch maar weer even naar de politie. Laten we het gewoon als een rode raad in het gesprek. Ik vind het prima, um, hoe belangrijk is het niet om um, uh, wijkagenten te hebben die echt uh, bevlogen zijn in dat vak en om mensen die dat niet hebben om die heel snel te helpen om daar ook zo snel mogelijk mee op te houden en iets anders wat te doen. Zo maffietje jij, gaat er vanuit dat er dan voor iedereen ook een droombaan is? Ja, absoluut ja. Maar ja, dan moet, moet er ook maar netwerk zijn in die droombaan, want dat is op dit moment niet overal het geval. Nou, je hebt per persoon maar één baan nodig, hè, dus dat is al een hele geruststellende gedachte, dus dat valt uh, op zich alweer mee. Maar ik heb ontdekt dat inderdaad het inderdaad zo is dat iedereen uh, talenten, passies enzovoort heeft... bevlogenheid op bepaalde onderwerpen... en dat iedereen daarin iets te bieden heeft voor anderen... en uh, dat het ook voor iedereen mogelijk is. Het gaat misschien niet altijd vanzelf, maar dat helpen daar graag bij. Er zijn, dat bedoel ik. Nou ja, vaak gebeurt het ook dat mensen uiteindelijk uh, hun eigen droombaan creëren... door bijvoorbeeld bepaalde werkzaamheden in hun uh, nee. organisatie naar zich toe te trekken. Ik vroeg wat het kostte. Het antwoord heb ik nog niet gehoord. 5000 euro voor een tien traject. Mm. Meneer Van Raak is toch iets voor die, die klokkenluiders misschien? Nou, kun je niet of die het geld voor hebben? Uh, wat je wel heel vaak bij, bij, bij reïntegratie re ziet, is uh, uh, uh, dat mensen cursussen krijgen, programma's krijgen om veel aan zichzelf te werken, het beste uit zichzelf te verhalen. Maar net werd ook al terecht gezegd: er moeten wel banen zijn. En als je nou schoonmaker bent, of postbode, of werkt bij de sociale werkplaats en je wordt eruit gegooid, ja, dan heb je vooral behoefte aan een nieuwe baan. En daarom zou ik behalve een droomhotel toch ook heel graag een droombedrijf. Zien waar je een vak geleerd krijgt... ...en waar je uh, een nieuw perspectief wordt geboden... ...of zelfs uh, waar je gewoon aan het werk kunt. Het is nu een beetje te zweverig allemaal. Nou ja, ik denk dat er mensen zijn waarvoor dit kan helpen. Maar voor de schoonmakers, de postbodes en de mensen op de sociale werkplaats. Hun droombaan is gewoon de baan waar ze net uit zijn gegooid. Dat weet ik niet hoor. Nou ja, dat weet ik wel. Want het ergste is geen baan voor deze mensen. Zeker op de sociale werkplaats merk je dat mensen opbloeien. En eigenlijk op zo'n sociale werkplaats gebeuren soortgelijke dingen. Maar droomhotel. waarom weet je dat niet? Nou, ik denk dat het voor iedereen heel goed is om te Kijken ook van wat, uh, wat kun je nog meer wat wil je nog meer en waar uh, word je echt blijven, waar ligt jouw passie? Maar Als je ontslagen wordt uit een baan die je leuk vindt, dan wil je graag terug, uiteraard. Nee, ja. uiteraard, maar ik denk niet dat dat per se de droombaan hoeft te zijn. Het is juist ook wel goed om te gaan kijken, zijn er andere dingen misschien kan ik ja. wel veel ja. meer dan wat ik ooit gedacht heb. Het, nou, het probleem van deze nee. mensen is dat er gewoon Rona, uh, geen baan is tuurlijk, en tuurlijk, ik tuurlijk. vind het prachtig hoor, een droomhotel en er zullen heel veel mensen heel veel baat bij hebben uh, als we het kunnen betalen, maar voor heel veel mensen is dat niet zo en dan moet je toch gewoon echt banen maken ja. of nou, dat moet u dan opbouwen. doen. Ja, dan doet er van verschil. Het ja, hotel doe, precies, en ik, u doet de precies, gewone baan. Ja, 18 maart gaat open, geloof ja, ik. Verwacht oh je de stormloop? Nou, de wethouder uh, uh, van Economische Zaken komt het openen, dus dat vinden we onwijs leuk. En uh, ja, we gaan er een mooi feestje van maken. En uh, ik weet zeker dat het... Uh, ja, voor heel veel mensen precies het, het, het juiste gaat uh, zijn in hun Zij preis. de ondernemer die de boer moet verkopen. Ja, ondernemer en ook natuurlijk oprichter van het uh, Droombaanhotel. Uh, Huub van Zwieten in gesprek met Thijs van der Brink en Elsbeth Gutteke. En ja, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, wat is uw droombaan? Of hoe was die droombaan die u misschien heeft gehad in de afgelopen jaren? Hoe zag die baan eruit? Of hoe was het? Of misschien zit u nu al in een hele mooie droombaan? Ik ben heel erg benieuwd. U kunt uh, mailen naar nacht.to.nl, maar natuurlijk ook bellen met het gratis telefoonnummer 0800- 1121 dat is 0800-1121. h 1, 1, 2, 1. Mm -mm. Mm -mm. I wish you little funny. Not just funny, really bad. We could roam the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 Single van Milo hier in de Nacht op een You and Me. We hebben het vannacht over droombanen... naar aanleiding van het gesprek over het uh, Droombaanhotel. En uh, aan de telefoon heb ik, heb ik Gerard. En ja, droombanen, dat wordt ook vaak geassocieerd met, uh, met vrijheid, vrij zijn. Uh, dat is niet voor veel mensen weggelegd... maar jij hebt wel een droombaan waarbij je, waar, waar je ook heel veel vrijheid hebt, hè? Ja, uiteindelijk wel. Ik heb toch die vorm gevonden. Maar hoe heb je dat, hoe heb je dat gevonden? Door, een, door in ieder geval heel dicht bij jezelf te blijven. Mm -hmm. En uh, daarop naar te luisteren. Mijn talent ligt... Eigenlijk heb ik geluk gehad dat ik heel vroeg al ontdekt heb waar mijn talent lag. In die zin van... Ik weet nog goed dat... Uh, ik zat vroeger in een katholieke nonneschool. Uh, kleuterschool, En daar tekende ik op vijfjarige leeftijd... Dat uh, weet je dus door de verhalen die, die hierbij gebleven zijn. Yeah. Tekende ik al een, een, een koe... Zoals een volwassene een koe tekent. Dus niet zoals een kind, maar... Ja, goed, dat, dat, dat ging dan de ronde door. En dat bleef Tessel blijven hangen. En ik heb altijd getekend als kind. En, maar werd, werd er ja. dan ook tegen je gezegd op school... van uh, die koe die je maakt, die, die, dat doe je wel heel erg fijntjes Dat ziet er al heel ja, erg gelijk ja, goed uit. Ja, ja, ja, ja, die non, ik weet nog goed dat nonnetje... Dat mij dan, uh, waar ik dan bij in, in, in die groep zat. Die was helemaal uh, lyrisch over mijn talent. En uh, ja, dat werd dan ook breed uitgemeten... tegenover de collega's en tegenover mijn ouders... En, ja, goed, dat is dan toch blijven hangen. En wat, en wat, <laughs> en, ben, je dan, wat ben je uiteindelijk dan geworden, Gerard? Ik ben nu kunstschilder. Kunstschilder. Ja, en, maar goed, uh, je zit op school, je zit in de lagere school. Gelukkig had ik een, leer, een leerkracht op de lagere school die toen eigenlijk al... Uh, in die tijd was het best wel uniek. Die gaf aanschouwelijk onderwijs. En, en dat was, wij mochten bijvoorbeeld in de klas boterkarnen, we mochten, mochten kikkervisjes groot grootbrengen, We mochten de schapen scheren... Uh, ...die op het, uh, op het voetbalveld liep uh, in een klein dorp. Maar die man die was gewoon heel uh, zijn tijd echt vooruit. En, nou, die heeft mij de liefde voor de natuur heel erg bijgebracht ook. En ook, uh, ja, dat, is, dat heeft ook uh, post gevat. Uh, ik reis nu met paard en wagen door het land. En uh, ja, je bent heel dicht bij de natuur. En, maar ja, goed, de middelbare school, HBS gedaan... En dan zit je toch in een schoolsysteem en dan uh, later sociaal-cultureel werk gedaan. Uh, ja, dus je, dus je hebt, voordat je je droombaan kreeg, wat voor jou dan een droombaan was, als kunstschilder heb je ook nog andere uh, werkzaamheden verricht. Ja, heel veel verschillen. Maar dat, dat, dat, uh, hoe het, dat, dat schilderen of dat tekenen, je keek dus natuurlijk toch altijd door, met de oog van een kunstenaar naar heel het gebeuren. En ja, dan op een gegeven moment toch een zoektocht gaan maken in de alternatieve wereld van... Ja, ik wil gewoon, ik wil gewoon dat, dat gaan blijven doen in mijn leven tekenen. Het, was altijd, maar het kwam erbij, maar, ja, maar ik wilde daar toch mijn beroep van maken. En had je dan ook inspiratieborden? Dat je dacht van, nou, bepaalde andere kunstschilders waar, waar je naar keek... en waardoor je geïnspireerd werd? Oh, nou, dat was eigenlijk wel heel leuk. Want ik op een gegeven moment er waren vier, drie broers en die waren niet getrouwd. En die drie broers, broers, dat waren twee boeren... En die derde, die was, was dus eigenlijk een beetje een buitenbeentje binnen de uh, boerenfamilie... ...en die was uh, portretfotograaf en die kon supergoed tekenen. En die, die had dan een, een bepaalde voorkeur voor mij ook, omdat ik gewoon, ja, ik had ook dat talent... ...en die heeft mij bijvoorbeeld leren portret tekenen. En dan heeft hij, hele winters heeft hij dat mij geleerd. En dan zat ik naast hem in de houtkachel en een uh, heel rustige sfeer, eigenlijk de boerderij... En, ja, dat was ook dicht bij de natuur, uiteraard, met de kippen die dan getekend werden en en de dieren en en ja, en die heeft mij de weer dan dat supergevoel van bij de natuur en en en en, en met tekenen en toen is daar die vorm ontstaan voor, voor, voor om met het paard de wagen te gaan rijden. Ja, precies. En uh, van, van daaruit kuntsschilderen uh, ja. te, te zijn. Maar dan vraag ik me eigenlijk af: kuntsschilderen zijn uh, en daarmee je brood echt verdienen, dat valt volgens mij niet mee in, uh, in deze tijden. Of je moet echt ontzettend goed zijn. <laughs> ik heb het geluk dat ik enkele mecenas heb die. Die mij dan ook, als het echt moeilijk is, uh, wel ondersteunen. Maar voor de rest, ja, ik kan gewoon doen wat ik wil. En dat is natuurlijk ja. super. Ja, precies. Maar, maar hoe, hoeveel schilderijen verkoop je dan? Hoe, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik heb nu net uh, van de week twee grote schilderijen verkocht. Dus ik kan weer een half halfjaartje verder. Een, een halfjaartje zelfs? Oké. Okay. Ja. ja Hartstikke nou maar goed, ik heb niet veel nodig. Hè. Bedoel, nee, nee, heb, nee, dat, dat geen... begrijp ik. Dat begrijp ik. En, en, en de naar uh, welke hoek zit je dan van het kunstschilderen? Want volgens mij heb je daar ook nog heel veel verschillende varianten in. Ik heb een hele grote serie uh, portretten, grote, grote portretten gemaakt... van een of anderhalve meter, twee meter groot... van Amazon-Indianen. En dat zijn dus dat een olieverf. Het zijn olieverfschilderijen op uh, ruw houten panelen. Dus eigenlijk ook in het kader van heel het Amazonengebied... Dus, uh, gewoon heel naturel, heel veel bruin tinten en die hoop ik binnenkort in Amsterdam te exposeren. Dus, uh... Oké, okay. hartstikke leuk om te horen, Gira. Ik wil je bedanken voor je telefoontje en, en heel veel succes met het kunstschilderen. Dankjewel, okay. jij hebt succes. Goeienacht. Ja? Ja. Leuk om te horen, een kunstschilder, als, als, als droombaan. Ik ben heel erg benieuwd wat, wat uw droombaan is. Dat kan ook uh, iets, iets creatiefs zijn, maar dat kan ook iets, uh, iets zijn... Uh, ja, bijvoorbeeld ook, met, ook met de handen bijvoorbeeld uh, buiten, met groen werken uh, in het bos. Uh, dat soort dingen. Maar het kan ook zijn dat je heel handig bent met computers. En dat dat voor jou een droombaan is. Dat je op dit moment mocht zitten werken en te typen... en uh, dingen zitten maken op de computer. Dat zou zomaar kunnen. Uh, je kan bellen naar het gratis telefoonnummer 0800-1121... om mee te praten over jouw droombaan. Dat is 0800-1121. ben eastern en de morning train hier in de Nacht op 1. En van die morgentrein ga ik dan morgen vrachtwagen. Want daar zit Joop achter het stuur. nacht Joop. Goedenavond. Goedenavond. Jij bent bestuurder van een mooie vrachtwagen. Ja. En dat doe je al 43 jaar. Ja, ik ben als kind begonnen bij VTT Post. En ja, daar ben ik heel opgegroeid. Ik heb mijn school nu afgemaakt. En ik ben met 15 jaar op het perron van in Den Haag begonnen. En daar ben ik uh, ja, iedere keer verder gaan tot ik uh, tijdens op de trein heb gezeten dat de trein opgegeven werd toen het nog PTT was. Sorry dat je even hoor, uh, Joop, maar zou je even je radio wat zachter kunnen zetten? Dat ja, praat, praat wat fijner. Ja, fijn, heel he? goed. Zo? Ja, dit is beter. Maar je, je, okay. wer, je was op het station en daar heb je dus ook... En uh, uh, ja, daar heb ik op de trein gezeten. Nou, dat werd dan uh, opgegeven. Maar was, en, je, dan, was uh, je dan machinist op de trein, Joop? Zegt u? Was je dan machinist? Nee, nee, dan was ik gewoon uh, medewerker van PTT Post en dan werd er werd post vervoerd vroeger zo, per trein altijd nog. Ja. En dat is nu later allemaal uh, autovervoer geworden, omdat de treinen te, te, toen uh, voor het uh, post te duur werden. En toen werd het allemaal autovervoer, omdat het dan uh, beter zou gaan. Ja. Nou, dat heb ik nou tot uh, mijn 61 jaar gedaan en ik hoef nog twee maanden, nou ja, ik mag nog twee maanden verder... En ik mag zelfs verder, maar ik heb gezegd, nou, ik ga een andere een nieuwe job vinden. En ik hoorde net in man over dat hotel en alles. Ja. En ik heb zelf uh, ontdekt naar, uh, in binnen zes maanden dat ik uh, als een uh, touring chauffeur dat ik nu een uh, paar uh, ritten heb gedaan en opleiding gehad heb... dat ik met mensen uh, weer een nieuwe uh, job kan nog doen in, uh, als ik meteen met uh, pre-pensioen gaat en Precies. dat ik dan nog uh, maar... dit even nog... Uh, Gezellig uh, in mijn vrije tijd nog uh, kent bijverdienen. Ja, maar dan vraag ik me af, Joop. Je bent 43 jaar chauffeur geweest. Kan ik nu daarna... het harder praten? ik versta u me niet. Uh, ik, ik, ik, ik, vraag, ik vraag me dan af, Joop. Je bent 43 jaar chauffeur geweest. Ja. Uh, kan ik me daaruit dan concluderen dat, dat dat gewoon dat het moest omdat het werk was, maar dat het niet echt je droombaan was? Nou ja, ik uh, kon niks anders. Ik, uh, ik wou graag werken en uh, ja, ik heb dit met alle liefde gedaan. Maar toen het nog PDT was, vond ik het een, een grandioos bedrijf. En eh, nadat nou het TNT is geworden, zie je dat er een zo'n enorme winstbedrijf moet worden. En mensen weg. en ja, Je ziet het aan het chauffeursleven bij ons, dat er veel meer... Uh, ...andere bedrijven, charters ingezet worden en uh, wij uh, als uh, vaste medewerkers gewoon het uh, werk bijna moeten gaan verlaten. Mm -hmm. En uh, dat het gewoon niet meer... Uh, uh, uh, Ik was altijd uh, enthousiast voor het publiek om het, uh, dit uh, werk te doen. Yeah. En je deed iets uh, hoe je altijd op het rouwkaart en, en alles omdat het allemaal goed voor de dag hebben. Dat het allemaal. Maar tegenwoordig, ja, dat, dat... gaat allemaal stukken minder. Ja, dat, dat was echt een service. College. Dat was echt een service toen de tijd. Maar, maar echt dan het ja. werk op zich, even los van het bedrijf, dat je echt gewoon lekker aan het sturen bent. Aan het rijden van A naar B eh, dingen even afleveren. Juist, ja, het is gewoon een project waar je rijdt van A naar B, van B naar C Van C naar E. Nou ja dat uh, en daar breng jij je post naartoe. Precies, en maar dat, waar, waar is was dat nou echt, is is dat genieten voor jou? Is dat leuk? ja, ik vond het uh, altijd, uh, ik heb het altijd naar mijn zin gehad en uh, ja, ik heb al ontzettend uh, veel in mijn vrije tijd ook bij de post gedaan van ontspanningsverenigingen uh, voor duizend mensen om gewoon feestavonden te organiseren, uh, sportdagen te organiseren. Nou, dat heb ik met alle liefde gedaan, maar het is de laatste. Ja, zeg ik maar de tien jaar was het gewoon niet meer. En uh, ja, het was, uh, het werd allemaal anders, anders, anders. Precies. En daar moet je dus wel uh, kennen in uh, mailen gaan. Ja, en als precies. je ziet wat er achter de mensen, de goede mensen die eruit gaan. En dat ze daar uh, ja, mensen voor goedkopere goedkoper personeel aannemen en het product minder gaat worden. Toch ja. en, en, en en... voor uh, zo'n grote staatsbedrijf, wat het was vroeger, mm -hmm. vind ik dat jammer. Ja. En nu hoef je nog. Uh, ja, eerlijk uh, heb ik me uitgenodigd uh, bij een busmaatschappij. Uh, in Nederland, zeg maar, bij Elbo in Eindhoven. Uh, ja. Die heeft mij de kans gegeven. En ik heb dat na een paar ritten gereden met mensen. Nou, en dat, uh, ja, dat doet me heel goed. Ja, fantastisch, want je hoeft dus nog... En ik eens moet daar weer een stukje surres met mensen omgaan. En je hebt daar meer verantwoordelijkheid. En dat is dus een uitdaging. Ja. En dan denk ik, ja, dat kan toch ook. Je kunt zelf iets vinden dan een hotel. En kijken hoe je ervoor staat. Dat, dat zeker. En hoe heb je dat gevonden dan? Want je hoeft nu nog maar twee, jaar, uh, twee maanden te chauffeuren. En dan vervolgens ja. word je als chauffeur Ja, dan was, mocht ik eruit. Ik mocht er al uh, drie jaar geleden eruit. Met veertig uh, dienstjaren. Ja. Maar toen heb ik nog gewoon even doorgereden. Omdat ik uh, niet zo wist wat ik zal. Ik, kon, ik ben geen jongen. Ik ben nog alleen. Uh -huh. Dat ik niet uh, achter de geranisch ga zitten kijken. En uh, nou ja, goed, uh, daar heb ik dat via een uh, collega, die is vrouw, die werkt daar bij die busmaatschappij. Die zei, joh, ze dus zoeken nog wel enkele chauffeurs. Nou, daar ben ik op afgegaan. Ik heb proefritten gereden en uh, ja, ik kwam daar goed doorheen. Ja, precies. Dus en dan... ik, uh, ik zag hem ook dat ik enthousiast was. En ik wil voor dat bedrijf ook weer uh, een stukje service slaan. En, en ja, ik voel mezelf met... Uh, een nieuw publiek, nieuwe uitdaging met mensen, ergens nooit toe, toe gaan, die een dagje uitgaan, die het naar de zin hebben en de veiligheid. Dat gaat voorop dat ze weer gezond en alles weer thuiskomen. Ja, en dat, dat, dus. wordt, dat wordt dan straks eigenlijk jouw echte droombaan, als ik het zo hoor. Ja, ja. Ik had het eerder moeten doen. Ja, je kijkt ernaar. Maar het... Dan mag ik je echt zeggen daarom. dat ik zat echt naar jullie programma te luisteren en dan denk ik ja hotel en dat. Waarom is dat nou niet eerder gekomen en waarom gaan ze niet in zo'n bedrijf de mensen daar eens aan te moedigen om naar zo'n hotelcursus te gaan of zoiets? Ja. He, of te praten om een bedrijf wat wij hebben, wat achteruit gaat. Mm -hmm. om, om dan de medewerkers te, te motiveren. Ik vind interessant dat jullie dit programma uitzenden. Precies, ik vind het ook heel interessant en ik ga ook kijken wat er nog meer voor reacties zijn deze nacht. En ik wens je in ieder geval succes met het vervoeren straks nog van uh, alle mooie busreizen met mensen, maar ook nog vannacht met uh, de poststukken. Dank u wel. En een goede nacht, joh. Bedankt voor het bellen. Ja, en nu jullie heel met het programma. Zeker, dankjewel. Vandaag. Ik ga naar mevrouw Schipper. Goedenacht. Goedenacht. En ja, u, u belde al en u zei ja, ik heb nooit een droombaan gehad. Nee. Toen dacht zeker ik, nou niet, dat hoor. kan toch niet? Op 15-jarige leeftijd heb je dat nog niet zozeer. <tie> maar er moest wel gewerkt worden natuurlijk, hè? van school af mm -hmm. en naar kantoor. En ja, daar ben ik uh, door allerlei cursussen doorheen gerold... En ik ben in de reiswereld terechtgekomen. En dat heb ik met drie, eigenlijk 43 jaar lang, heb ik dat met veel lieten gedaan. Met veel enthousiasme. En ja, nu ben ik gepensioneerd. Maar wat heeft u in de reiswereld dan precies gedaan, mevrouw Schipper? Uh, nou, toerisme en zakenreizen en dergelijke en alles wat daar aan bij hangt. En dat was een fantastische tijd eigenlijk. Ik kan niet anders zeggen. En uh, ik heb het met heel veel plezier gedaan. Maar het was niet mijn, uh, mijn droom. Want die had ik gewoon niet. Die had u niet. Maar nee. u, heeft, u heeft wel genoten van het werk. Dus eigenlijk heb ik je dan... Ik heb er zeer genoten van, ja. Maar, maar dan heb je er eigenlijk ook een droom aan, denk ik? Als je ervan geniet, dan is het toch goed? Ja, het is Goed, natuurlijk, dus prima. Of, of dacht u misschien op uw vijftiende altijd al in, in droombanen, in, het, in de trant van... een droombaan moet heel groot zijn, ik moet uh, astronaut worden of piloot? Wel, of... nee, absoluut niet. Nee. Uit dat milieu kwam ik helemaal niet. Dus uh, <coughs> dat nee hoor, dat was uh, van school af gaan. Nou, hupke, werken. Maar vond u dat vervelend dat u gelijk moest gaan werken op uw vijftiende? Nee, helemaal niet. Want je, je, je creëert dan toch een beetje een kleine onafhankelijkheid in, in mijn tijd nog aan. Want dat was natuurlijk nog niet zozeer. Want je verdiende, nou ik, ik, ik kan je wel vertellen wat ik verdiende toen ik ging werken. Dat was 75 gulden in de maand. Zo. Ja, en daar praat ik van nu, uh, zeg maar meer dan 50 jaar geleden. Zo. Ja, dus dat was zoveel niet. Maar, maar wat ik me dan afvraag, u heeft toch ooit een keuze moeten maken. Want u zat op, de, op school, u was 15, u moest er toen af. Toen heeft u toch bij uzelf een, een keuze gemaakt van... nou ja, goed, wat, wat zal ik dan nu gaan doen? Want ja, zeker. Ik wilde gaan werken. Ja. ja, u wilde gaan werken. Maar toen heeft ja. u ervoor gekozen om in de reiswereld te gaan werken. Nee, absoluut niet. Ik, wil, eh, ik eh, kon op een kantoor komen. Ja. En het was toevallig, een passage en reisbureau... En uh, daar kwam ik in terecht en daar kon ik me in opwerken ook. En met allerlei cursussen en dergelijke natuurlijk. En, en daar heb ik ook mijn diploma's in gehaald in die tussentijd. Maar uh, de, uh, echt, uh, de droom was het echt niet. Maar ik heb het wel getroffen. Ja, u, heeft, u, heeft, u bent wel goed, goed terechtgekomen als ja, het zo Ja, ik, ik heb het zeer getroffen. Ja. En, uh, dat, wat, wat had nu voor u wel een droombaan geweest? Even, even los van het werk wat u gedaan heeft helemaal niks. Helemaal niets? Nee. Ja, maar er is toch wel iets waar, wat, wat heel dicht bij u ligt waar u heel erg blij van wordt? Nee, wat, wat, wat, wat, wat kun je nou als 15-jarige voor dromen hebben? Dat heb je toch helemaal niks? Nou ja, heel veel dromen. Ik weet zeker dat er heel veel jongeren zijn. Ik had zelf op 15 jaar geleden ook een droom. Ja, maar er was waarschijnlijk een stukje op mijn een niks. Nou, ik was ook 15. Ja, ook ja, 15, maar ik, nee, ik ben nu 68, dus uh, ik weet niet hoe oud u bent. Ik ben uh, 26. Ja, daar ja, ligt het wel even iets anders. Ja, U bedoelt, natuurlijk, de, u bedoelt de tijd speelde mee. De ja. tijd van nu en van vroeger. Ja, dat is natuurlijk waar. En, en ik, had, ik had verder geen keus. Het was of naar school gaan en of gaan werken. En nu heeft hij op zijn 26 jaar heeft wel een andere keus. Ja, u bedoelt ermee te zeggen dat er nu meer keuzes zijn dan, dan toen? Is dat ja, zo? Zeker wel, ja. denk ik wel, ja. Want ja, hoor, het, het, het, het, het was toen een tijd lastiger om te zeggen van nou ik werk nu in de reiswereld. Ik ga nu iets heel anders doen. Ik stop ermee en ik, ja, ik ga switchen. nou ja, dat, dat heb ik nooit gehad, want uh, het heeft altijd een liefde gehad. Mm -hmm. En uh, ik heb nooit uh, het gevoel gehad van ik moet iets anders gaan doen. Want dit, dit was mijn, uh, mijn stil en mijn liefde. En ik ben dat altijd in 43 jaar ben ik dat blijven doen. Heeft u daarbuiten ook nog hobby's gehad buiten het werken in de reiswereld? Ja, lezen en uh, ja, ik heb altijd keihard gewerkt. En, uh, er waren niet zoveel andere dingen die ik uh, verder nog wilde doen hoor. Nee. En u leest, de... u leest natuurlijk nu nog steeds heel veel, dus dat, dat is ook ja, nog een soort dat, van hobby. Je, dat doe ik, is, is, ja, dat doe ik heel veel. Ja. Gaat, u, maar, gaat, u vannacht, uh, gaat u vannacht ook nog een boek lezen? Nee, niet vannacht meer. Nee. Wat ligt, de, en, maar, maar wat ligt er dan wel op het nachtkastje voor boek? Uh, Oorlog en Vrede op het ogenblik. Ik ken het niet, maar een, wa waarschijnlijk een heel mooi boek. Dat meent u niet? Nee, ik ken het niet. Nee, ik, nee, sorry. Van Leo Tolstoy niet, Oorlog en Vrede, kent u niet? Ik ken het niet, mevrouw, nee, sorry. Oh, wat vreselijk. Ik schrijf nou. het op en uh, ik zal eens kijken of ik, het, uh, ja. of ik het een leuk boek vind om nou, te lezen. er is Door het boek niet, aan, niet, niet door te komen, maar uh, er is ook een dvd van de, de film en... Uh, de vorige die is iets beperkter. Precies, dan denk ik dat ik de dvd moet gaan kijken. Ja, zou ik wel doen. Ik wil u, ik wil u bedanken voor het bellen, mevrouw Schipper. Oké, okay, dank u wel voor het aanhoren ja, en succes heel graag. het programma. Dank u wel, goedenacht. En u kunt uh, meepraten over, uh, ja, over uw droombaan van, van, van vroeger. Wat u uh, ja eigenlijk wilde graag wilde worden toen u of zeg maar, op de middelbare school zat. En wat het uiteindelijk is geworden. Want wat bent u dan nu geworden? Of heeft u nog een droom? Ja, waar u misschien aan werkt. U kunt meepraten via het e-mailadres, nacht.eo.nl... maar u kunt natuurlijk ook bellen met het gratis telefoonnummer 0800-1121. Dat is 0800-1121. Mundane. But everything I do just feels the same Spending my life out in the desert Been gone so long feels like forever a thousand years A day without you is a million tears Tell me why do I own Amerikaanse singer-songwriter Sean McDonald was dat met Closer in de nacht op 1... waar we vannacht praten over uh, droombanen van, van vroeger, maar ook droombanen van nu... waar u misschien nu op dit moment uh, ja, middenin zit in die droombaan. En mocht u niet door de, de, de telefonische wachtrij komen... dan wil ik u wel even adviseren om misschien over een paar minuten weer even terug te bellen. Wie weet dat ik u dan wel aan de telefoon krijg via 0800-1121. Maar eerst heb ik aan de telefoon Marike. Goedenacht. Goedenacht. Uh, nou, je kunt als je vijf bent nie, niet spreken over een droombaan, maar toen wilde ik al de verpleging in en natuurlijk wilden dat heel veel kleine meidjes, uh, maar ik wilde dat heel graag. En toen liep ik al vogeltjes die uit het nest gevallen waren of wat dan ook te verplegen en naar zieke kinderen in het dorp en het ging maar door. Maar net was die vorige mevrouw, yeah. uh, die, die, uh, ik ben ook net na de oorlog, ik ben in 1944 geboren. Ja. Yeah. Dus vergeet het maar. Uh, naar school of uh, wat dan ook. Er moest gewoon gewerkt worden. Want er moest brood op de plank. Precies. En, ja, zeker, maar... als je, en zeker als je een vrouw was. Precies, maar dat, dat begrijp ik. Maar uh, dat, dat geldt voor de mevrouw die ik ervoor sprak. Maar voor u ook. Op een gegeven moment moest er gewerkt worden. Maar er moest ook een keuze gemaakt worden. Ja, oké. Okay, en, ik... en de vrouw die ik ervoor sprak die is in de reiswereld terechtgekomen. En u bent in de verpleging terechtgekomen. Ja, maar die keuze die, die, die wil ik al heel lang maken. En dat zou nooit lukken. Want ik moest gewoon naar de huisarts komen. En dan kom je niet in de verpleging. Want dan heb je te weinig vooropleiding. Toen op een of andere manier... Ik weet niet of u in een wonderlijk gelooft, Maar ik inmiddels wel... Ik ben op een of andere manier op een pad gezet. Ja. Uh, dat het toch lukte om via... Uh, uh, eerst uh, verplegingen de uh, vakzinnige zorg. En toen psychiatrie. En toen de in En ik heb zoveel geluk gehad. En... Uh, uh, ik heb uh, de opleiding gedaan uh, toen uh, de zetverpleging en dat mocht eigenlijk ook niet. Ik moest een vooropleiding doen, dat heb ik gedaan, schriftelijk. En omdat ik uh, de zetverpleging had, uh, toen kon ik niet in de psychiatrie... Maar toen gebeurde weer wat en toen kwam ik toch uh, die opleiding in. Maar, maar hoe heeft u dan, u zegt er is een soort van klein wondertje gebeurd... op een gegeven moment heb ik toch mijn droombaan kunnen uitvoeren. Wat is er dan precies gebeurd? Bent u erbij nou, geholpen of kon u iemand? Nou, wat er gebeurd is, is dat ik... Uh, ik, ik heb natuurlijk uh, in die tussentijd allerlei banen gehad... want ik kunt pas de verplegingen als je 18 bent of 17 in die tijd. Uh, dus ik heb van tevoren allerlei banen gehad en toen werkte uh, ik in een... In een jongensinternaat als, als schoonmaakster. En toen zei een van die paters, maar jij bent er helemaal niet geschikt voor. Je moet gewoon met mensen gaan werken. Dus uh, ik, ik ga jou hier ontslaan. En hij was hoofd van de opleiding. Het uh, was dus nu een, een, een mbo-opleiding. Uh, kinderbescherming. En toen zei hij, uh, je mag in die opleiding. Ook al heb je geen vooropleiding, je gaat erin. Want daar ligt jouw toekomst. Ja, dus. En omdat ik die opleiding uh, deed... Uh, toen kwam ik uh, uh, bij Nonner terecht. Uh, nou, het was trouwens een schuwelijk. In de zorg. En die vonden mij uh, um, als vak... Uh, uh, hoe ik mijn vak deed, heel erg goed. Dus toen, toen, uh, toen hebben ze op een gegeven moment... Uh, uh, hebben ze me in een andere baan zien te krijgen... Bij uh, in de zakzinnige zorg. Mm -hmm. En dan ben ik, uh, toen was ik pas, uh, ben, heb ik wel eens verteld, toen was ik nog heel jong. Het was ik pas uh, begin twintig, toen, toen was ik door omstandigheden hoofd van de afdeling. En op een gegeven moment denk ik, ja, ik, ik kan hier niet uh, mijn hele leven blijven. Ik wil gewoon de verpleking, heel echte verplegingen. Echt verplegingen. Ja. Dus toen ben ik de psychiatrieopleiding gaan doen. En dat kon ik doen omdat ik die zakzinnige opleiding had gedaan, mm -hmm. ook weer. Door, door hulp en door, door nou, allemaal Dus het mens. sloot allemaal goed op elkaar aan het op een gegeven moment. Het sloot zo ontzettelijk goed en, op en, elkaar aan. En wat vond u er dan, dan zo leuk aan aan het werk als, als in, in de verpleging? Ik, ik ben ontzettelijk geïnteresseerd in het leven. En niet uh, geïnteresseerd alleen maar in, in uh, verpleging met, uh, met een kapje rondlopen. Mensen, mensen helpen met het leven. Wat er in, in mensen omgaat en mensen die ziek zijn... Um, uh, de sfeer die er hangt, dat je uh, het teamverband wat er hangt... Mm -hmm. dat je elkaar gewoon heel hard nodig hebt. Uh, uh, uh, ja. Maar, maar dus, het is wel heel hard werken. Het is ook gewoon uh, volgens mij echt gewoon volle bak gaan. Ik bedoel, je bent bij de ene de kamer nog niet uit... of bij de andere die belt over weer. Ik heb bij een ander en... kant kont uitgelopen... en ik ben nu ook helemaal afgebrand. Ja, ik wou het maar zeggen, maar, maar heeft dat dan wel... Kon, kreeg u daar wel plezier van dan, werkplezier? Ik heb ontzettend <coughs> veel. Ik, ik, ik zal je eerlijk vertellen... Als er een volk het leven bestaat. en ik word weer geboren, dan doe ik het weer. Ja, dan maak je weer. Ik heb er zoveel plezier in, in gehad. En misschien, ik ben trouwens ook geïnteresseerd in, in dieren. in het leven van dieren. Maar. dan zou ik weer de verpleging, dan zou ik weer in de ziekenhuis gaan werken. Ja. En uh, bent u daarna nog iets gaan doen? Met. met, met, met ja, uw droombaan? Met, met verzorgen, met, met, met verplegen nou, in uw vrije nee, tijd? Ja, ik heb het gedaan van um, mijn 18e tot mijn 59e. Ja. En, en nu? Doet u nu nog iets wat, wat daarmee nee, te maken heeft? Nee, nee, nee, nee. Ik heb... Uh, ik op een gegeven moment... Toen toen, uh, toen kreeg je al die reorganisaties binnen, binnen de gezondheidszorg. En dat was zo'n achteruitgang. Uh, al die fusies van die ziekenhuizen. En al die hoofden die managers werden. En het werd zo zakelijk. En er werden... Uh, ik kan niet tegen fouten. Ik kan niet tegen als, uh, als er fouten gemaakt worden. Ja, dat, dat kan natuurlijk gebeuren. Maar... Mm -hmm. En dat dat onder het matras gestopt wordt, ja. uh, daar kan ik gewoon niet tegen. Ik kan niet tegen onrecht. En daar ben ik een beetje op stuk gelopen. Ja. Ik heb gewoon best wel nare dingen gezien: mm -hmm. uh, van afschuwelijke fouten en echt die ook levens gekost hebben. En dat je je mond moet houden om de specialisten te dekken. En anders zou je. Uh, je dan zijn, begonnen ze te dreigen van dat je wel eens je baan kwijt te kunnen raken en dat soort dingen. Daar ben ik op stuk. Ja, precies. Maar u heeft, uh, ondanks dat heeft u wel echt ontzettend genoten van uw werk. En dat vind ik wel mooi om te horen. Want je hoort natuurlijk heel veel tegenstrijdige geluiden uit de zorg. Van het is heel hard werken. Uh, uh, natuurlijk weinig. Nou, niet heel veel betaald uh, hoor je vaak natuurlijk uh, klachten over. En dat het werk gewoon ontzettend zwaar is. Maar u het heeft dat werk toch... is ontzettend zwaar. Precies. Waar. Maar u heeft daar toch uw plezier uit gehad. En dat vind ik wel mooi om te horen. Ja, omdat mijn hart er helemaal mijn uitging. ging. Precies. Dus ja. Ik ben er niet, niet in gedwongen of wat nee, dan ook. Nee. Maar ik, ik, mijn hart ik ging z'n morgens ik ben zo met zo'n plezier naar mijn werk... En, zo, ik, en, en ik heb zo vaak tegen collega's gezegd... als ik ooit het werk weet, ga, ga dan ga ik dood. Van mijn ja, dan raak je een stukje van jezelf kwijt. <laughs> ja, ja nou, Dat is gelukkig niet gebeurd. Ik wil je bedanken ja. voor je belletje, Marieke. En ik, ik wens je nog een goede nacht. En, en u ook, hè? Ja, bedankt. Oké, okay, dag. We gaan naar muziek van de Doobie Brothers... En uh, u kunt natuurlijk ook bellen met de telefoonnummer 0800-1121. Want u kunt meepraten over droombanen. Droombanen van vroeger, maar ook droombanen van nu. Een droombaan die misschien wel deze nacht aan het uitvoeren bent. 0800-1121. Doobie Brothers in de nacht op 1, een plaats uit 1978. En ik ga aan, aan de telefoon naar Marleen. Goedenacht. Dag. Oh, wat de heerlijke muziek, de Doobie Brothers. Ja, herkenning. Die muziek is toch uitstekend. Nou ja, dankjewel. Grandioos. Dankjewel. Jij wilde ja, veearts worden. Ik ga het even worden. vertellen, ja. Uh, mijn ouders dropten me vaak op boerderij in een grote vakantie. Dan was ik altijd met biggetjes bezig. Nou ja, de hele reut en deut. En Ik wilde veearts worden... Ik was 18, ging van school natuurlijk. Ik denk, nou, ik ga even snuffelen bij een uh, dierenarts. Telefoonboek gepakt, ja hoor, ik kon komen. Nou, na een maand of twee zei hij... Ja, maar Marleen, je hebt geen handen. Dat zijn kleine spinnetjes. Daar kan je nooit kalveren mee uittrekken, noem maar op. En het was een wijze man. Daar luisterde ik naar. Maar was dat geen belediging voor je? Want je wilde zo graag nee, veearts worden? Nee hoor. Nee, helemaal. Ik vond het grappig wat hij zei. Nee, het, het was een hele fijne dierenarts. Hele, nee, heerlijk gewerkt. Toen zei hij: ga de verpleging in. Toen dacht ik: verdraaid. Zelfde week was ik in de opleiding. naar de medische keuring. Maar u wilde zo graag veearts worden? Ja, maar geef niet. Ik, was, ik ben toch altijd met dieren bezig geweest. Ja. Maar en, dan de uh, in de verpleging werken geen dieren hoor. Dan nee, kan je niet meer nee, duren, Nee, nee, nee. Maar het was een openbaring voor me. Ik voelde me zo heerlijk. Maar als leerling-verpleegster deed ik ook wel ontzettende stomme dingen. Sprong ik net over een stoel als de hoofdzuster eraan kwam. Of, of uh, ik tackelde een, uh, een, een arts met een uh, houten been. Zo. Uh, want ik wou net iets, iets ja, vormlopen, iets weghalen. Hij met. met uh, uh, met een, uh, het? U, u, was, u was niet bezig met mensenverzorging, maar u was er helemaal geintjes aan het uithalen. Ja, ook, ja, dat moest. Maar dat, dat, je, dat moest... is je redding. Want <laughs> je krijgt zoveel over je heen. Mm -hmm. En, uh, nou goed, afgemaakt, getrouwd, kinderen. Gescheiden. En na twee jaar dacht ik: Vrek, ik heb toch mijn diploma verpleegkundige. Ik ga er weer in. En dat heb ik 35 jaar lang gedaan. En ik nou, ik vond het zoiets geweldig. Ik droom er af en toe nog van dat ik in de bijenkorf medicijnen sta uit te delen of zoiets. weet je van <laughs> ja. <laughs> ja, nee, oh grandioos. Ja, u heeft genoten, maar alleen ik hoor het. Wat zeg je? Je hebt heel erg genoten van je werk. Ja. Ja, ja. Heerlijk. Ja. Om, omwille ja, van de ja. tijd moet ik helaas dit gesprek afbreken. Maar Dat ik vond het even mooi om in vogelvluchten te horen hoe jij van veearts naar verpleegkundige bent gegaan. Genoten heb ik. Ja, zeker. Ik ga door, fijn programma. Dat ga ik zeker doen, dankjewel. Dag, dag, dag. U kunt bellen 0800 1121 om mee te praten over droombanen van, van vroeger, die u vroeger heeft uitgevoerd. Maar ook droombanen waar u nu middenin zit. Het kan iets kleins zijn, maar het kan ook iets heel groot zijn. Of zitten u achter het vuur? U mag altijd bellen 0800 1121. Tot zometeen in het volgende uur.